Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdamse jongeren huren steeds vaker hotelkamers om in te feesten. Dat zegt het Parool. De kroegen zijn dicht en hotels zijn nu een stuk goedkoper. De politie te zegt tegen de krant dat thuis samenkomen vaak ook geen optie is... omdat ouders thuis zijn en dus wijken de jongeren uit naar hotels... en zorgen daar de laatste weken ook regelmatig voor overlast. Alle Nederlandse huizen krijgen een funderingslabel. Dat aangeeft hoe stevig het huis is. Dat meldt tv-programma De Monitor. Volgens een club die aandacht vraagt voor slechte funderingen... dreigen in ons land een miljoen woningen te verzakken. Bij 250.000 huizen is de situatie urgent. Komt door de extreme droogte en lage waterstanden van de afgelopen jaren. Als het aan de KNVB ligt, wordt het in 2027 hossen bij Nederlandse voetbalstadions. Ja, nee. De bond wil het WK Voetbal voor Vrouwen naar Nederland halen. Ook moeten de wedstrijden worden gespeeld in Duitsland en België. Nederland organiseerde in 2017 ook al het EK Voetbal voor Vrouwen. En het gaat weer beter met Philips. In het derde kwartaal stegen de winst en de omzet vergeleken met een jaar geleden. Het bedrijf deed onder meer goede zaken met beademingsapparaten en monitors. Andere medische apparatuur verkocht minder goed, vertelt verslaggever Charlotte Waiers. Doordat een aantal behandelingen worden uitgesteld omdat de behandeling van coronapatiënten voorrang krijgt... dan loopt de installatie van apparatuur voor andere behandelingen die loopt dan vertraging op. Nou, daar hebben ze last van, want dat soort apparatuur leveren ze ook. Wat wel lekker liep was de verkoop van elektrische tanden. En scheerapparaten. Het weer, er kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag ook wat zon en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan er geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Want tussen Amsterdam, Bij de Poort en Weesbreid op dit moment geen treinen door uitgelopen werkzaamheden. Tot een uur of negen vanochtend worden er bussen ingezet. En tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele hele goede morgen.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 Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Maar uh, daar hebben we nog wel een jaartje test even voor nodig. Oké. Okay. Doe je wel voorzichtig, Jan, daar in Italië? Ja, nee. Dat is een beetje, een beetje laat om daarmee mee te beginnen. Ja, precies. Hé, hey Jan. Jij bent beroemd in de hele wereld met je, al je raceactiviteiten. Uh, maar er is iets nieuws aan de hand. Er komt een boek uit...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 Nou ja, ja, ja, ik hoop dus niet zo dat er een dossiers aan de is komen, maar ik eh, heb sommige dingen, dat, eh, met name als ik dan een stukje las van eh, mijn, mijn, zeg maar de, de, de vader van mijn eerste eh, vriendinnetje, eh, dat, eh, was yeah. dat was Ari Hansen, iemand die heel bedreven was op de Rensportscholen in Zandvoort. daar kennen veel mensen hem van.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 ja, uh, Rob die leeft uh, in mij natuurlijk uh, gewoon door met alles wat ik doe. Dus zus, uh, dat betreft, heeft dat wel een plaats gekregen. Dus ik moet zo een stukje ook wat opleeft, dat kan de tranen in mijn ogen springen. Dat, dat, uh, dat heeft een mooi plaatje gekregen. Ja. En, uh, dat, uh, ja. eh, ja. Eh, Jan, nou heb je 45 jaar in die oogsport gezeten?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 uh, ja om overdreven veel spullen te hebben. dus wat dat betreft uh, als ik uh, gewoon een fijne auto heb, maar ik weer de weg te rijden en ik heb een fijn huis om in te wonen en ik heb een mooi leuke volle club om mee te spelen in de vrije tijd, dan, uh, dan ben ik verder happy. Uh, hey, ik, ik... en hey, hallo, je hebt ook een fantastische familie, hè? ja, daarom, daarom, dat is allemaal veel belangrijk. je broer, die je zus. Ja, tuurlijk. vijf broers en één zus, een, ja. uh, Ab met de oudste. gaan ja, uh, willen natuurlijk ook praten over de Zandstroom, ja. een prachtige organisatie. Uh, die zijn ook verschillend lief en heel goed voor Ab. Uh, net zo goed als Ab altijd heel lief en goed is geweest voor, uh, voor iedereen uh, tijdens zijn, uh, hè, zijn, zijn lange carrière als forsbode. Als maar ook uh, de La die. Uh, Precies. Wat, wat een halve slaap op de kant is. En het is een uitstekende ja, kok, Ab. ja. Akke. Ja, ja, ja, ja. Hij is met liefde altijd in de keuken ja. bezig daar. Ja, hartstikke leuk. En uh, nee, dus, dus uh, uh, Ik vind af en mevrouw uh, Thea, die. die, uh, die, doen, uh, ja, die doen echt geweldig. Die maken.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 Nee, de eerste oplaag is iets van 3.500. En we hebben snel in de gaten of het uitverkocht is. Ja. Dan zouden we eventueel een tweede of een derde. Dus uh, we gaan net zoveel druk als nodig is uh, voor de verkoop. Dus geen limited edition. En uh, natuurlijk uh, in de eerste instantie even gelimiteerd tot 3.500. Maar, ehm, uh, uh, dus, uh, ja, de voorverkoop gaat helemaal goed. Tot net voor uh, Sinterklaas en. Uh,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 En dan wordt dat ja. voor je gereserveerd? Ja, dat klopt. Het is een co-productie. Mark Koens, van, van, uh, uh, dat, dat is bijvoorbeeld in dit geval uh, Amzini e-mailadres. Uh, met, uh, met Mark heb ik een jaartje of tien samen een bedrijf gehad. Onder andere het race team waar we uh, de race van Holland uh, veel uh, meegedaan hebben in Le Mans. Ja. Maar Mark heeft, uh, hij heeft ook nu inmiddels een productiebedrijf.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 Ja, dit is de eerste 64 jaar en straks de volgende 40 jaar, daar, ja, uh, ik. daar, kom, ik, daar kom ik op terug. <laughs> Jan, we gaan ja, de dus Ik wens jullie straks uh, ja, ik wens jullie veel, veel plezier en sterkte met Neumtien, uh, uh, alvast een groetje zo. Ja, Over Damstroom. en een uh, ja, fantastische organisatie. Dus ik hoop dat uh, waar ik? mensen daaraan kunnen bijdragen of wat dan ook, uh, nou straks ik ze van harte aanbevelen. Want, uh, ik, ik doe straks de ja, ik ondervind het aan de lijve met AP, echt een ja. geweldige organisatie. Ja. Jan, eh, ik wens Alright. je veel succes daar in Italië met je zoon. Laat hem voorzichtig doen. Dank je wel. Eh, 59 ja, euro kost het boek. <laughs> en 28 november op naar Balkenende of naar de, <laughs> de slotenmakerschipsschool. Bedankt voor het ja, gesprek, het Jan. Dank je wel. En succes. Alright, mooi dag. Dag. Je,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 Sorry? Wat is jouw telefoonnummer als ze oh. bellen? Oh, Oké, okay. dat is 06. Ja. 55. Ja. 12. Ja. 12. Ja. 27. Okay. En het telefoonnummer van Zandstroom, zal ik dat ook geven? Ja, graag. Dat is 023. Ja. 891. Ja. 38. Ja. 83. 83. Maar willen, ze, willen de mensen in Zandvoort. Uh,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 En dan is Zandvoort, ja, ik vind het, een, het is een misschien niet helemaal goed woord, maar gezegend of rijk met twee prachtige clubs. Ja. Zorg, uh, Zandstroom zit er, Juttershart is er. Ja. Eh, maar maar ik, ga, ik ga weer even terug, want een heleboel ja, vragen die naar heb je ik. Ja, een vragen, want je had een heleboel, ja. Ja, die heb ik nu meteen doorgestreept. Ik hoef niet gekeurd oh. te worden, ik hoef geen doktersadvies. Uh, nee, niet. Niet? nee, nee, eh, niet. Nee. Wat zijn de kosten?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 En dat we gewoon met elkaar, met elkaar dat ja, accepteren. Dat het hele leven verandert, toch Pieter? Dat is ja, toch sorry, continu? En, ja. Ik ben heel blij met je antwoorden. Ja. En, ik denk, en, ga je, en ga je nu gezellig komen, Pieter? Of bel je mij volgens mij? Ik, ik bel in ieder geval. Ja, goed. Ja. Hey, enorm bedankt voor al okay. dit nieuws. Okay. Uh, okay. En, Heb ik al uh, je vragen beantwoord? Je hebt al mijn vragen beantwoord. Oké, okay, wat goed. Hey, nou. Dank je enorm en ik wens je een heel fijne zondag.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 Eh, Abba, met Knowing Me, and Knowing You. Heel gepaste muziek op dit moment. En als het goed is, hoor ik nu de stem van Freek Veldwis. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. Zo, wat ben je stilletjes, joh? Heb je geluisterd naar de muziek? Ik heb geluisterd, ja. Goed zo. Hé, hey, Freek. Met is jeugdsentiment. Hè? Ja, dat bedoel ik. Freek, eh, je bent eh, heel lang voorzitter van de Volkloorvereniging de Wikker. Hoe lang ben je al voorzitter?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 Hadden we zouden geen oude petitie houden. Ja. Toen kwam de afkondiging van uh, de beperkingen. Toen heb ik uh, smiddags bestuurssecretariaat uh, opgebeld om overweg met de burgemeester of het nog kon allemaal. Maar nou, de burgemeester was toen in uh, overweg met de VFK. Toen heb ik een rondje met de bestuursleden gebeld. Jongens, we kunnen het niet maken om zaterdag de uitvoering te doen. Maar ja, daar zit je.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 Jij weet zelf ook, als je een toneelstuk speelt, je bent altijd daar van tevoren, ben je al geladen daarvoor. Yep. Yep. Ik je helemaal op. En uh, ja, dus dat was een hele grote teleurstelling. We hebben gewoon daarop gezegd, jongens, we kennen het niet maar het kan niet, het mag niet. En uh, dus het gaat niet door. Nou ja, dat was uh, ja, ongeloof en teleurstelling. We hebben een, een kleine jongen leefjes wat.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 Ze zegt, vorig jaar, dus het jaar daarvoor, ze zegt, ben ik toch eens gegaan omdat u dat zei. Nou, dus dat houdt, dat zie je gewoon dan, hè, dat mensen daar toch wat voor aantrekken. Je doet een stukje zand voor promotie. Ja, dat maar dat doe... doe je in ruime zin. Ik, ik heb jullie twee keer mogen boeken voor een presentatie aan een grote groep mensen. Ja. In een strandtent en iedereen was wild enthousiast. Ja. Kijk, ik is iets heel aparts ook, hè.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 Uniek materiaal. Dat is het zeker. Het is, uh, uh, er speelt maar een paar mensen van de Wurf in. Uh, we, hadden, we hebben nog wat... Daar uh, zijn in onderhandeling met het museum over iets, uh, iets groters. Grotere plafleeuw, ook filmen. Waar dan uh, meer leden van de Wurf uh, in voorkomen. Maar het, uh, uh, het filmpje, de magiek van Sandvoort... Dat, uh, ja, dat is zo'n mooi filmpje is dat. Het magische uh, schilderij. Goed, het magische schilderij. En uh, het is... Uh, voor wie het gezien hebt... Uh, het begint eigenlijk ook met een, uh, in een kamertje in museum. Waar jij zit. Waar ik zit, waar Mieke zit. En daar komt uh, een kleine jongen... Uh, als klein kind. Uh, die ziet dat schilderij... Wat... Uh, kan die visloopster... ...in duin. En dan kijkt hij maar. En dan zweeft hij helemaal. Dan wordt het uh, magisch. En op een gegeven moment... ...staat hij in duin. En er zit een visloopster... ...op een duintje. Zoals op het schilderij. En uh, ik had daar geen rol in... ...maar uh, ja, ik had de man bij ...een uh, vislopershoedje voor Ali. En dat speelde Ali zwart. En...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 Ja, want, mensen komen langs op de fiets en met nee, de trein... Nee, want het was ver in Duin en het was achter de keeselstraat Maar, maar we zijn er eerst eers wezen kijken. De trein die maar, langs komt? De, je zegt het al, de trein. En die ging in die tijd dat we het opgenomen hebben, iedere tien minuten. Ja. Want het was in drukke tijd. Het geluid van het circuit. Hey, vliegtuigen? V vliegtuigen gingen over, dus...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 Bij de film Eppenvloed ja. waren ook een groot aantal uh, leden actief. Uh, de meeste die zijn er niet meer helaas. En we kennen ook niet van die waren, die zouden dan uh, dik in de honderd zijn. Maar uh, kijk, uh, daar waren ook bepaalde filmpjes. En ja. Ja, wij hebben gewoon wat in ons hoofd. Uh, ook weer wel een strandpasteeltje. En uh, ja, om dat weer te verfilmen...